dagen.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 Ja, maar nu, nu zijn ze dus alle drie weg, omdat het, het college het niet uitvoerbaar vond. Is het, is het volgens u nog steeds uitvoerbaar? Ja, volgens mij is het binnen vijf minuten uitvoerbaar. Ja. Oh, dat is een snelle beslissing na zo'n lange onderhandelingen. Ja, exact. Um, er... het lijkt me, ja, als, als, u, als u wilt wil ik er daar best nog even op inhoudelijk op deze, om dit amendement kort ingaan.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 heeft gegeven om niet akkoord te gaan als gemeente Zandvoort met deze 50 evenementdagen in de vergunning, eh, die hebben dat ook als advies neergelegd. Dat is ook uh, heeft het college uh, of de verantwoordelijk wethouder ook naar zich neergelegd, waardoor er nu uh, uh, de, vanuit de provincie een rechtszaak wordt gestart tegen de gemeente Zandvoort. Nou, dat, dat, dat, dan dat het is dan de andere om... geweest om die rechtszaak af te wachten. Ja, dat dat dat, dat had ook gekund. Had ook gekund.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 Waardoor we makkelijk de corona anderhalve meter uh, policy kunnen aanhouden. En dat ook heel graag uh, in de toekomst uh, zou willen houden. Ja, dan heb je in de toekomst ook de ruimte om uh, gewoon vrijelijk te sporten. En, en ook een beetje ruimte voor jezelf te hebben. Ja. Hey, um, ik wens jou heel veel sterkte de komende maand. Want deze maand mag je alleen nog maar uh, uh, verbouwen en toekijken. En dan hoop ik dat jullie en uh, jullie mooi open gaan en uh, een goed seizoen tegemoet gaan. Nou hartstikke fijn, dankjewel voor dit interview. Ja, dankjewel. Oké, okay. je. You've done it all. The only metal What's up Blue eyes Blue eyes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 Resist, resist. It's from yourself, you have to hide. Oh. Come up and say it to make me smile. Oh. I do what do you want, want but We gaan langzamerhand naar het einde van Goedemorgen Zandvoort van uh, deze dag. Uh, eind mei en als agendapunt hebben we natuurlijk op punt 1 staan... dat de terrassen op 1 juni uh, weer opengaan. Uh, wees voorzichtig, maar maak er wel lekker gebruik van. Het tweede agendapunt is dat 3 juni het museum in Zandvoort weer opengaat...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 Nou ja, en ik heb het bij elkaar kunnen praten. Ik wens u allen een mooi weekend, een prettig weekend, maar vooral een gezond weekend. Tot de volgende week.